9 uur, boots met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de Libische leider Gaddafi een diplomatiek offensief begint. De Portugese minister van Buitenlandse Zaken heeft in Lissabon gesproken met een gezant van Gaddafi. ter voorbereiding op de topconferenties van de NAVO en de EU. morgen en overmorgen in Brussel. Portugal heeft altijd goede banden met Libië gehad. Ook is er een vertegenwoordiger van Gaddafi op weg naar Cairo... waar de Arabische Liga bijeenkomt. Verder zouden er twee toestellen van Gaddafi met gezanten onderweg zijn... naar andere Europese hoofdsteden. Op de vergaderingen van de NAVO, de EU en de Arabische Liga... wordt de komende dagen gesproken over een vliegverbod boven Libië. In Duitsland hebben treinmachinisten opnieuw tijdelijk het werk neergelegd. Sinds acht uur vanavond rijden er geen goederentreinen meer... Het zwaartepunt van de acties ligt in Oost-Duitsland bij Halle. Van vier uur van tot tien uur morgenochtend... worden ook passagierstreinen en de Berlijnse metro door de staking getroffen. Machinisten van de Deutsche Bahn en zes particuliere spoorbedrijven... doen aan de werkonderbreking mee. Ze eisen meer loon. De Duitse spoorwegen spreken schande van de actie, die ze absurd noemen. Het parlement van Ierland heeft met een grote meerderheid ingestemd... met de benoeming van Enda Kenny tot premier... Kenny is de leider van de centrumrechtse Fine Gael, die onlangs de verkiezingen won en samen gaat regeren met de Labour-partij. Kennys belangrijkste taak als premier is het herstel van de Ierse economie, die in een diep dal zit door de financiële crisis. Ierland staan grote bezuinigingen en hervormingen te wachten. Kenny wil met de EU en het IMF onderhandelen over betere voorwaarden voor de leningen die ze Ierland hebben gegeven. De oude regeringspartij Fianna Foll had met die leningen ingestemd. En dan het weer. Vanavond is overal droog en opklaringen. Morgen bewolkt en in de middag kans op wat motregen. Het wordt dan ongeveer 9 graden. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind. Na morgen wordt het rustiger en gaan de temperaturen iets omhoog. Dit was het NOS-Journal. A ah, en de BFK's informatie. De A58, Breda Eindhoven, is in beide richtingen dicht... tussen het touwpunt De Baars en Moergestel. Eerder vanavond is daar een vrachtwagen gekanteld... Het verkeer kan omrijden in beide richtingen via Den Bosch over de A65 en de A2. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 9 maart, 2 over 9. Kadhafi laat zich echt door niets, eh, niemand wegjagen. Dus voorlopig zijn we nog niet van hem af. Dat zegt tenminste journalist. En Kadhafi-kenner Gerbert van der A. Zometeen is hij hier te gast. En eh, nog meer Midden-Oosten. Want stel nou dat je net een vakantie hebt gepland. Naar bijvoorbeeld Libië. Nou, dan kan je nu beter thuis blijven. Of je kan naar de Kaapverdische eilanden. Floortje Dessing die vertelt in haar reisrubriek zometeen waarom. En Ragnar daar is gescoord. Ja, want hij zit erin voor Schalke. Nee, voor Valencia. Ik moet het wel goed zeggen. De 16e minuut van de wedstrijd zojuist. En het doelpunt van de Spanjaarden. Prima actie aan de linkerkant van Topal. Die werkelijk speelde met zijn tegenstander op de linkerflank. Kapte hem twee keer uit. Gaf de bal voor in de Ricardo Costa. Met een kopbal waar hij werkelijk alleen maar tegenaan hoefde te lopen. Hij kreeg hem snoeihard op zijn voorhoofd van een meter afstand. Het net bolde. En het doelpunt is daar voor Valencia. Dat opeens aan de goede kant staat van de scoren. Het is een bekende reis Ricardo Costa, want hij maakte dus de 0-1... en speelde in het verleden bij Wolfsburg, werd zelfs kampioen van Duitsland... maar scoort nu voor Valencia in de Champions League tegen Schalke. Aan de goede kant van de score. Zo is dat. Dat is weer een mooie. Frank Bielaert, die is bij Tottenham AC Milan. Ja, daar zitten Tottenham aan de goede kant van de score... door de 0-0 die nog op het bord staat. Met dank aan de uitoverwinning. En Milan probeert het wel, aardige vrije trap gezien... van Ibrahimovic bijvoorbeeld. Maar Tottenham heeft Gomez op doel staan. Oud doelman ook van PSV. Die is niet voor een kleintje verwaard. Kan keurig een balletje tegenhouden. Slaat hem dan het liefst weg. Gaf een corner weg, daar kwam vervolgens geen gevaar uit. Milan, ja, het is wat statisch, maar dat zijn we van ze gewend. En Tottenham vindt het eigenlijk allemaal wel prima. Want die leunen graag een beetje achterover. En als ze dan de bal hebben, dan komen ze er razendsnel uit. En uh, dat kan Milan dan weer moeilijk handelen. Maar uh, ja, op dit moment is er toch een soort van padstelling. Omdat Milan regelmatig de bal heeft en er maar niet doorkomt bij de Engelsen. En dus is 0-0 na ongeveer 20 minuten voetballen wel logisch eigenlijk. Ranking the News. Lucky Kink met de top 5 van Ranking the News. schrikken vandaag voor veel studenten die een leuk bijbaantje hebben. Veel van hen hebben namelijk door onduidelijkheid te veel verdiend. En nu moeten ze de stufie gaan terugbetalen. Het was wel even schrikken. Ik had het absoluut niet verwacht. Ik ben al zeer alert erop geweest om niet over die bijvriendgrens heen te gaan. En de jaren daarvoor is dat prima gelukt. Ja, en dat is niet zo gek. Vorig jaar waren de regels anders. Toen was de bijverdiengrens nog netto, dit jaar ineens bruto. En ja, dan kan je nog zo alert zijn. Nogmaals, ik ben er zeer alert altijd op geweest. Dus ik wilde precies weten hoeveel ik bij mocht verdienen. Dus ik belde gewoon even. Er is mij verteld, ja, de grens is bijgesteld naar 13.000 euro. Prima, daar heb ik me aan gehouden. Netto. Alleen helaas was die grens bruto. En dat is best wel een beetje lullig. Bijvoorbeeld voor deze jongen, maar met hem vele andere studenten. Deze gast zat door al zijn alertheid vlak onder de grens. Klopt, ik zat er precies 10 euro onder. Ja. Dat oh, dan zit je zelfs goed uitgekind. Ja, absoluut. ben ik nogmaals zeer alert op geweest. Ja, ja, ja, ja. Nu weten we het wel. Je was heel alert. Maar niet alert genoeg dus. En met hem 20.000 medestudenten. <tie> Tijd dus voor actie. De ombudsman uh, heb ik al meegesproken. Ik heb contact met de Tweede Kamer. PvdA Aan precies te zijn. Ik probeer aan alle touwtjes te trekken om ervoor te zorgen dat het uh, dit onrecht... wat ons als student is aangedaan, uh, ja goed te maken. Onrecht is hen aangedaan. Langzaam zeg. maar zeker worden ze kapot gemaakt door de gevestigde orde. Het suddert en het broeit ondertussen. De jongeren die komen in opstand en het wordt te Revolutie. Ja, online komt heel veel tegen en Twitter staat uh, het, het er vol over. Er zijn ongeveer 20.000 geschrokken studenten nu in Nederland op dit moment. Ja, en die geschrokken studenten zijn te herkennen aan hun wijd open gesperde ogen, hoge wenkbrauwen en een hand die continu voor de mond wordt gehouden. <tie> Dan nummer 4. De NS krijgt 2 miljoen euro boete van de verkeersminister omdat ze nog steeds niet goed presteren. Nou, daar zal u niet blij mee zijn, kan ik me zo voorstellen. 2 miljoen euro, dat is geen klein bedrag. Ja, dat is geen klein bedrag. En dat bedrag zou je ook liever willen steken in uh, zaken die de reiziger ten goede komen. Maar uh, hij was wel voorzien. Ja, hij was zeker voorzien. Want de NS wist al lang dat ze niet zo lekker bezig waren. En daar hebben ze ook al eens excuses voor aangeboden. En sinds dat moment vinden ze fouten toegeven echt heerlijk. Een aantal aspecten die we hebben afgesproken met de overheid dat we daar niet aan zouden voldoen. Ja. Waarop we tekort hebben geschoten, dat is inderdaad het klantoordeel over op tijd rijden, de kwaliteit, ja. het aantal gereden treinen, het informatie bij ontregelingen en het aantal beschikbare zitplaatsen en de elementen. Uh, waar we niet hebben voldaan aan de afspraken die we hebben gemaakt met het ministerie. Nou, no, no, no, no, no, no. zo erg was het ook allemaal niet. Deze winter viel het eigenlijk best wel mee. Zoals u wellicht zich nog kunt herinneren... hadden we ook begin 2010 veel last van, uh, van de wintersomstandigheden. De NS heeft dus keihard gefaald, zeggen ze zelf. Uh, dat was alleen de schuld van de NS, zeggen ze ook zelf. Nou zijn sommige vertragingen ook veroorzaakt door ProRail... die verantwoordelijk is voor het spoor. Gaat u afrekenen bij ProRail? Nee, dat, nee, dat is totaal niet aan de okay. orde op dit moment. Wij nee. noteren, de NS is een bedrijf dat een boete verdient. En De laatste woorden zijn dan ook voor de... Wij moeten gewoon ons beste beentje voorzetten in 2011 om zeg maar de achterstand die we in 2010 hebben opgelopen om die te verbeteren. En daar zijn we druk mee bezig. te zien al op het percentage. Het is Lara duidelijk. brede treinen en de tijdrijden. Dat we behoorlijke stap. Dat dat Maar ik zeg het direct. Ja, het was me helemaal duidelijk. Meneer Stevens, dank u wel. duidelijk. <sighs> Show. Uh, op drie het uh, altijd doordennerende nieuws over het 130 rijden. Het laatste nieuws is dat minister Schulz nu wil... dat mensen eerder een boete krijgen als ze te hard rijden. En dat de marges bij snelheidsovertredingen kleiner worden. Anders zou het dus betekenen dat je op de snelwegen waar je 130 mag... 138 mag rijden en daarna krijg je pas een boete. En daar wil de minister nu vanaf. De marges die erin zitten, zitten er niet in... om de mensen nog een soort extra snelheid te geven. Die marges die zaten er alleen maar in omdat het anders technisch niet houdbaar was. Dus als dat naar beneden kan, dan vind ik dat ook verstand. Dat vindt ze dus verstandig. Die marges zijn te groot, zegt de minister. Maar als de marges verdwijnen, dan niet alleen bij 130, maar ook bij de lagere maximumsnelheden, zegt ze. En dus heeft die hele 130-regel tot gevolg dat je op plekken waar je vroeger 128 mocht, je nu echt 120 moet rijden en plekken waar je 87 kon rijden, dan moet je nu echt 80. Tot zover Circus Den Haag tenminste. Nog even één klein dingetje. Want gisteren gebeurde er in de Tweede Kamer iets spannends. De stroom viel namelijk uit. En dat was me toch een boel spannend. Ik vind, ik, ik vind dit wel iets hebben. Ik vind het wel iets vind het wel iets sfeervols hebben. Het is heel spannend, uh, voorzitter. Het is een soort ufo-achtige verlichting. Ik heb echt het gevoel dat ieder moment een landing kan... Uh... Plaatsvinden. Jullie niet? Nee, daar hadden wij niet zo heel erg. Nee. <laughs> Goed. Dan nummer twee, De koningin is op vakantie in de golf. Uh, gisteren was ze aan het dineren met de sultan van Oman. Privé. Alleen. Maar hoe is dat nou eigenlijk afgelopen? Nou, daar is niets over naar buiten gekomen, hoor. Over wat daar besproken is, hoe dat is gegaan. Het enige wat bekend is gemaakt is dat de koningin na het diner gewoon is gebleven in het Alparka-paleis. Ze heeft dus onderdak gekregen van de sultan. Nou, dan weten we allemaal wel hoe laat het is. De sultan is een enorme pleeg, dus dat is... Nou ja, goed. <lacht> <Uit> en <de haar lacht> vloog de majesteit door naar Qatar. Een staatsbezoek daar met ondernemers en zo. En die ondernemers zijn nog steeds een beetje cranky. Um, en met die ondernemers, als je met hen praat... dan merk je dat er toch, nou ja, op zijn zachtst gezegd... wat zacherijn bij zit, <lacht> dat dat staatsbezoek is afgezegd. Zij vrezen dus ook dat zij nu grote orders misgaan lopen en willen toch eigenlijk wel dat tot op de bodem wordt uitgezocht wie nou eigenlijk verantwoordelijk is geweest voor dat af van het staatsbezoek. Hmm, wie kan daar nou verantwoordelijk voor zijn geweest? Daar kan zij niets van doen, dat is uiteraard mijn verantwoording. Oh ja, van hem inderdaad. Ja. <laughs> uh, morgen is Beatrix nog in Qatar. Dit weekend heeft ze nog een staatsbezoek en dat is aan Duitsland. Mm. Tot slot dan nog de nummer 1. Vandaag was het debat met minister Hille over de wantoestanden bij een marineonderdeel in Den Helder. Diefstal, machtsmisbruik, intimidatie, illegale verkoop van defensiemateriaal. Onderling wantrouwen, ongeoorloofde afwezigheid, ongeoorloofd rondrijden in dienstauto's, persoonlijke dreigementen, intimidatie tegen klokkenluiders, zelfverrijking. Ja, nou, dat klinkt als een bedrijfsuitje van BNN, maar het gebeurde <laughs> dus allemaal op marinebasis in Den Helbe. De oppositie was pissig, maar minister Hillen die wilde ervan niet weten. Ja, het spijt me, meneer de voorzitter, ik heb de Kamer niet onjuist en onvolledig geïnformeerd en ik heb een voorbehoud gemaakt voor meerdere dat er nog meer zou zijn. En wat dat betreft heb ik dus niets onvolledig gedaan... en hoef ik ook geen excuses aan te bieden. Wel zegt de hele landelijke directeur van Defensie Materieel Organisatie... dat hij een beoordelingsfout heeft gemaakt. En dat was het voor vandaag. Terug naar Willemijn, machtsmisbruik, Veenhoven. Stok. Oh ja, sorry. Luc, dankjewel. En tot uh, overmorgen. Ja, Vork Bielaert, Tottenham, AC Milan. Ik wou er bij wedstrijd zo vermakelijk was. Uh, 26 <laughs> minuten onderweg. 0-0 is het nog. Eén hele kans hebben we gezien. Milan is zo langzamerhand bezig met uh, het belegeren van de goal van Tottenham. En het heeft zowaar tot één serieuze mogelijkheid geleid. geleid. Dat was uh, een minuutje geleden. De mogelijkheid toen uh, Gomez uit zijn doel kwam. en Pato hem omspeelde. En toen stonden er ineens drie Milanese vrij voor de goal. Zonder doelman bij Tottenham. En toen uh, de bal uiteindelijk bij Robinho kwam. Schoot hij wel. Deed hij heel slecht. Via de rug van Assoy Cotto, verdediger van Tottenham. Kwam de bal toch nog tussen de palen terecht. Gelukkig voor de Engelsen was daar nog... Gallas, die de bal nog net voor Robinho er weer bij was van de doellijn kon halen. En dus staat die uh, uh, 1-0 in de uitoverwinning van uh, Tottenham nog altijd overeind. Maar het wordt wat penibeler. De Italianen komen steeds dichter bij de goal van uh, Tottenham. Maar ja, een doelpunt, dat hebben ze hard nodig. En tot nu toe zien we op die ene kans nou dan vooral een belegering... die voornamelijk nergens toe leidt na dus een klein half uur voetballen. Ja, en bij Ragnar Niemeijer is het toch uh, spannender, geloof ik. Het is 1-0 voor de Spanjaarden en die staan aan de goede kant van de score, zoals <laughs> dat heet. Het is een wedstrijd waarbij beide ploegen wel proberen om te voetballen. Beide ploegen proberen de tegenstander onder druk te zetten, Peer Kloege. Zojuist bij die 1-0 voorsprong voor Valencia een kaart gekregen na een tackle op het middenveld. En we zitten hier zo rond het half uur, ietsje daarvoor. Vrije trap voor Valencia, ter hoogte van de middenlijn. En de coach die kijkt maar eens even wat zijn ploeg van plan is. Unai Emery is zijn naam nog helemaal niet zo oud. Nog geen 40 jaar deze trainer. Een goede coach, een jonge coach. Heeft het wel eens lastig gehad, maar inmiddels presteert hij goed. Met deze club die inmiddels in Spanje weer gewoon derde staat. En in de Champions League dus nog volop meedoet. Valencia aan de rechterkant van het veld. Even een beweging die de Spanjaards Aduris, de topscorer, zelf niet begrijpt. De bal gaat over de zijlijn heen en er wordt gegooid door Escudero. Schalke gaat proberen op jacht te gaan naar die gelijkmaker. Maar echt hele grote kansen heeft de ploeg uit Gelsenkirgen nog niet gehad. Of het moet een kopbal over van Raul González. Blanco de spanjaard inderdaad zijn geweest voor de Duitsers There's a fire starting in my heart reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear reizen bij BNN Today. En uiteraard is dan hier Floortje Dessing. Goedenavond. Goedenavond. We hebben het over iets heel actueels. Namelijk al die mensen die me niet meer naar het Midden-Oosten durven of kunnen. Ja. Ja, en dan dus ergens anders naartoe gaan aan vakantie. Ja, er zijn inderdaad best wel wat mensen die eigenlijk van plan waren... om naar het Midden-Oosten te gaan of naar West-Afrika... waaronder Marokko, Tunesië en zo vallen. En Egypte natuurlijk. En die dat voorlopig even hebben uitgesteld. Um, ik ben net terug uit de Kaapverdische eilanden. Daar hebben we een item gedraaid voor drie op reis. Mijn uh -huh. laatste van het seizoen. En het was wel grappig, het is een onbekende bestemming. Maar zelfs daar vertelden ze mij dat er dus echt wel meer boekingen waren de afgelopen tijd. En dat ze echt merkte dat mensen kwamen... die eigenlijk naar Egypte zouden gaan. En Kaapverdische eilanden, dat is ten westen van Afrika... Ja, de Kaap Verde Daar. liggen op ongeveer 1500 kilometer... onder de Canarische eilanden. Uh, liggen 500 kilometer naast Senegal. Oh ja. En het is een beetje een, het, de, de, de, de onbekende, het onbekende broertje... van de Canarische eilanden. Ze hebben prachtige stranden. Maar ze hebben ook hele mooie uh, vulkanen, cultuur. Ik vond het een fantastische bestemming, echt ja? waar. Ik had het echt heel erg naar mijn zin. Simone van der Berg, goedenavond. Goedenavond. Van de reisorganisatie TUI Nederland. Um, merken jullie dat ook? Dat het, nou, er, worden, er worden echt andere bestemmingen gekozen. Ja, zeker. Wij hebben eind januari besloten om al onze gasten vanuit Egypte te repatriëren. En eventjes daarvoor hadden we dat ook al vanuit Tunesië gedaan. En uh, op dat moment uh, konden dus heel veel mensen die in de weken daarna op vakantie zouden gaan... naar Egypte en naar Tunesië, niet meer naar die bestemmingen toe... Um, als je in deze periode naar die bestemming op vakantie gaat, dan, dan wil je een zonvakantie. en Dan wil je een zonzekere vakantie boeken. En um, dan zijn er een paar bestemmingen waar je naar kan uitwijken. En de Canarische eilanden ligt het meest voor de hand. Uh, en de Capverdische eilanden is ook een mogelijkheid. En er is op dat moment massaal omgeboekt naar deze eilanden. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat op de Capverdische eilanden uh, dit effect zo, ook zo ervaren is. Maar ik vraag me af, hoe doen je het nou precies? Jullie zijn dus weer gaan vliegen op Egypte. Maar hoe bepalen jullie weer dat een bestemming oké okay is om naartoe te gaan? Ja, dat zijn uh, eigenlijk drie verschillende... Uh, stromen. Wat voor ons heel erg belangrijk is, dat is onze eigen reisleiding ter plekke. Die zijn op de plek waar ook onze gasten straks zullen zijn. En zij zijn onze ogen en onze oren daar. En zij uh, zien als geen ander of het ergens een veilige situatie is. En ook een, een, een omgeving waar je gewoon fijne vakantie kunt vieren. Of dat dat niet het geval is. Nou, een tweede, heel belangrijke, is het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die geven een reisadvies. Dat communiceren ze ook op hun site. De derde is het calamiteitenfonds. is precies wat wij in Nederland hebben, dat heeft geen ander Europees land en die um, geven een bepaalde dekking voor een land uh, voor het geval dat er een calamiteit zou optreden. En wat zij zeggen is, mocht er een calamiteit zijn, dan uh, repatriëren wij jullie kosteloos en vergoeden we ook de niet genoten vakantiedagen mocht je eerder moeten terugkeren. En um, nou, die drie uh, organisaties tezamen eigenlijk, en dat, die neem je in oogschouw en daar baseer je je beslissing op. Um... Floortje, wat ik maar vroeg, jij bent natuurlijk heel vaak, kan ik mij zo voorstellen... wel naar landen geweest waar het Kalimiteitenfonds niet je reis zou betalen... als er iets zou gebeuren. Of waar het ministerie van Buitenlandse Zaken misschien op papier ook zei... nou, is beter om niet naartoe nou, te gaan. eigenlijk niet. Want wij maken een reisprogramma. En ons belangrijkste uitgangspunt is altijd dat wij iets maken... waar mensen veilig naartoe kunnen. Zo gauw wij het idee hebben dat het al een moeilijke bestemming is zeg maar politiek gezien, dan gaan wij sowieso niet. Want maar jij bent niet... uh, naar Iran geweest. Ja, daar geef je wel een heel goed voorbeeld. Daar hebben we ook heel uitgebreid contact over gehad van tevoren. Uh, dat was redelijk ver voordat de, de onrust uitbrak daar. En uh, dat is wel echt een voorbeeld dat ik ernaast zat wat dat betreft. Uh, dat hebben wij gewoon niet voorzien dat, dat dat zou gaan gebeuren. Dat die grote demonstraties vorig jaar zouden, zouden komen. Maar wij proberen dat zoveel mogelijk te doen. Om, uh, om, te om ervoor te zorgen dat als wij het uitzenden, dat we niet in de problemen komen. Maar ik denk dat hetzelfde geldt voor reisorganisaties. Want hebben jullie uh, dit aanzien, komen, wat hier ging gebeuren? En natuurlijk, jullie hebben geen kristallenbol. Maar zagen jullie al, hadden jullie al tekenen? Of hoe werkt dat precies als je bij een reisorganisatie werkt? Ja, we hadden zeker tekenen. Uh, en daar is onze reisleiding dus eigenlijk het belangrijkste teken aan de wand in. Zij, zij zien heel goed wat er gebeurt op een bestemming. En we hadden natuurlijk Tunesië eigenlijk als, als een soort van voorloper... op wat er daarna is gebeurd in, in, in de hele regio van het Midden-Oosten. En toen daar uh, ja, de, de vlam in de pan sloeg... Toen, toen hadden wij zelf al wel zoiets van... ja wat, wat betekent dat voor de landen die daar omheen liggen... en die in een soortgelijke situatie zitten. Zou dat daar ook kunnen gebeuren? Maar ja, het is, het is koffiedik kijken. Dus, dus wat je op dat moment doet... is dus niet meteen alles stopzetten, want misschien is dat helemaal niet nodig. En ontneem je mensen ook, gewoon ook hun vakantie waar ze zich heel erg op verheugd hebben. Uh, maar heel goed in de gaten houden, echt van dag tot dag. Uh, van wat, Hoe is de situatie? En is het verantwoord om reizen aan te blijven bieden? Of is het dat niet meer? En dan komt er op een bepaald moment een punt dat je met z'n allen zegt... samen met Buitenlandse Zaken, met het Calamiteitenfonds... en dus de reisorganisaties van het is niet meer uh, verantwoord. En dan stoppen we ook. Floortje, nog even een vraag... Aan jou, um, wat met al jouw ervaring, wat raad je aan als mensen wel ergens naartoe willen... waar op de site van de Buitenlandse Zaken staat, nou, er zijn wel wat problemen. Ik kan me herinneren, ik ben een maand naar Venezuela geweest... en dan land je in de hoofdstad Caracas. Volstrekt onveilig, volgens Buitenlandse Zaken. Maar ja, ik dacht, ja, ja oké, okay, je moet ja. gewoon een beetje goed opletten. En ik, ja. wil, ik wil er wel naartoe. En... Het ligt er een beetje aan wat voor type reiziger je bent... Ik, er zijn heel veel landen als je het, als je de site van het ministerie van buitenlandse zaken leest dan denk je mijn god maar je weet dan als je veel gereisd hebt van wat dan kan je ongeveer interpreteren wat er staat weet je wel dit en dat gebied raden ze af dat en dat gebied raden ze af dat betekent dat er vaak nog heel veel gebieden zijn waar je prima kan ja. rondreizen maar dan moet je wel een beetje zeg maar ja zeker in je schoenen staan en je weet je weten waar je naartoe gaat een beetje uh, ja gewoon jezelf kunnen redden laat ik het zo zeggen en je moet eigenlijk gewoon afgaan van het belangrijkste, daar had, daar had Simone het net al even over... het calamiteitenfonds is heel belangrijk. Want als die afraden, dan ben je gewoon de bok als je, als je toch gaat... en het loopt uit de hand. Hetzelfde geldt als je twijfelt. Je kan ook altijd bij de ambassade informeren. Als die zeggen niet doen, moet je het sowieso niet doen. Als er staat niet essentiële re reizen worden ontraden dan ben je dom als je wel gaat. Want daar staat letterlijk het woordje ontraden. Ja, maar wat, wat heeft het dan voor effect als je wel gaat? Ik heb het best echt gehoord. Uh, wij hebben net een reis gemaakt uh, naar Kazachstan. En daar in die regio is het ook onrustig geweest. Uh, Tajikistan, geloof ik, uit mijn hoofd. En daar heb ik met mensen, iemand van de ambassade, gesproken. Die zegt, ja, er waren toch echt nog in Nederlanders... die gingen toch een vrolijke fietsvakantie door dat land houden. Dat ging mis. Die moesten worden opgehaald met helikopters. Daar hebben mensen handenvol werk aan gehad. En dan, ze, ze helpen je wel. een vette vakantie. Hele spannende vakantie. Ze helpen je wel, maar het is natuurlijk niet handig. En ja. je bezorgt mensen extra werk, wat niet nodig is. Dus gewoon een beetje je gezond verstand gebruiken. Dat is denk het ik het belangrijkste. Goed, Simone van den Berg van de reisorganisatie TUI. Dank je wel voor je toelichting. Heel graag gedaan. Dank je Martje Dessing, dank je wel. Tot volgende week. Tot volgende week. BNN Today. Ja, zometeen hoor je van onze exit-Hollander Olaf Koens... wat een Poetin-party is. In Rusland wordt de premier namelijk steeds meer gezien als seksymbal... En terecht, denk ik dan. En daar horen natuurlijk ook sexy feestjes bij. En uh, Olaf, die was erbij. En op bnmtud.nl zie je alvast een filmpje en foto's daarvan. En dan gaan we even naar Frank Wielerts. Ja. Tottenham Milan. Frank, zit je daar een beetje te vervelen? <laughs> nou, het valt op zich wel mee hoor. Maar het is 39 minuten onderweg. 0-0 nog altijd de stand. En Milan dicteert. Heeft ook een tweede kans gecreëerd. Die had ook best ingepast. Pato kreeg de kans aangeboden door Ibrahimovic. Pato sowieso een hele verbetering op het middenveld ten opzichte van Cartuso, Die daar drie weken geleden nog stond tegen Tottenham Hotspur. En dan wordt er gescoord bij Ragnar. Prachtige gelijkmaker van Schalke 04. Kort voor de rust. En de felicitaties van zijn ploeggenoten gaan naar Jefferson Farfan. Want hij staat klaar. Net als Escudero. Het is Farfan vanaf de kop van het strafschopgebied. Die de bal werkelijk prachtig over de muur heen krult. Richting de lat. Maar hij valt er net onder. En de doelman van Valencia krijgt er achter de doellijn... misschien nog een handje tegen. Maar dat is bij lange na niet genoeg om de 1-1 in deze wedstrijd te voorkomen. Ze hadden het moeilijk, de Duitsers, tot dit moment. Want hadden wel regelmatig de bal minder trouwens dan Valencia. Maar kwamen toch eigenlijk lastig in scoringspositie. Maar Farfan zijn derde Champions League goal van dit seizoen. Hij zet de Duitsers dus naast Valencia. Die brutaal de leiding hadden genomen via Ricardo Costa in de 17e minuut. En we zien inmiddels dus de gelijkmaker. En dat betekent dat we na 40 minuten eigenlijk het spel opnieuw kunnen beginnen. Gaan we toch nog even terug naar Frank. Met een schot uit de tweede lijn van Prins Boateng. Dat gaat uiteindelijk over de zijlijn. En dus kan Milan verder met aanvallen. Ze zijn al duidelijk de bovenliggende partij. En de Engelsen, met name op de tribune... zijn er niet echt gerust op dat het allemaal goed gaat aflopen. Het verschil is namelijk maar één doelpuntje. Nu gaat de bal over de zijlijn. En dan kan Tottenham gaan uitverdedigen. Maar Milan kruipt steeds meer dichterbij. Zet de Engelsen vast op eigen helft. En nauwelijks komt Tottenham nog op de helft van de tegenstander. Als ze dat lukt... Zoeken ze zo vlot mogelijk het hoofd van Crouch. En eh, daarmee is het gevaar meestal geweken. Want die zit redelijk in de tank bij Nesta en Thiago Silva. De twee centrale verdedigers van AC Milan. Maar de Italianen zijn er nog niet. Ze moeten een goal maken. Willen zo'n rondje verder in eh, de Champions League. En vooralsnog lukt dat niet eh, voor de pauze. Ze proberen het wel uit alle macht. Maar het staat nog steeds 0-0. Exit Holland. Ja, normaal gesproken bellen we in Exit Holland met Nederlanders die in het buitenland wonen. Vandaag is die Nederlander die in het buitenland woont even terug in Nederland. En zit hij bij ons in de studio, Olaf Koens uit Moskou. Goedenavond. Hallo Willemijn. En die heeft weer eens iets, <laughs> iets hilarisch meegemaakt. Je was op een, een Poetin-party in Moskou. Ik was op de Poetin-party De Poetin-party. Ja, ja, dat was afgelopen zondag, was dat. Uh, ja. Ter ere van de Internationale Vrouwendag. Hij heeft een, uh, ja, een van de meest exclusieve nachtclubs in Moskou. Die hebben uh, een feest georganiseerd voor uh, de meest sexy man in Rusland. Ja, dat bleek toch blijkbaar Vladimir Poetin te zijn. Nou, dat was niet mijn keus, maar uh, ik ben er wel geweest. En jij was daar en het was een orgie van, van strippers en drank en weet ik veel wat. Ah, ja. Ja, ja. Nee, zeker. Nee, de, op de uitnodiging stond het begint om uh, 11 uur s'avonds. Uh, dus uh, we kwamen om uh, uurtje of twaalf daar aan. Het was eigenlijk nog helemaal leeg. Mm -hmm. um, en uh, ja, pas tegen een uur of een. 2 kwamen mensen binnendruppelen, en ja, dan moet je indenken: je hebt een enorme discotheek met iets van. Ja, 2000 mensen. 30, 40 strippers op een podium. Uh, die allerlei gekke trucjes en kunstjes uithalen. Die koorddans. Die, die, die in, in grote bullen rondlopen. Heel, heel vreemd. Maar uh, uh, ja, toch wel een, een bijzondere gewaarwording. En allemaal met het, het doel. De grootste man van Rusland te eren. Namelijk Vladimir Vladimir poetin <laughs> Maar heeft Poetin dit zelf georganiseerd? Of wat zit nee, er achter? Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk gewoon een hele goede PR geweest. Van die club. Hè. Uh, die, die, waren, die zitten af en toe verlegen om een, om een goede stunt en die dachten van nou, weet je wat, wat we nu doen, doen we een Poetin-party. Dus die hebben overal in de stad banners opgehangen. Uh, 6 maart Poetin-party, uh, dat is een groot schandaal geworden. Poetin heeft ook nog gezegd, ik heb er niks mee te maken. Maar ja, aan de andere kant, kijk, als, als Poetin zegt van ik wil het niet hebben, dan was het niet doorgegaan. Dus ik het is, denk uh, dat hij zich stiekem ook wel gevleid voelt. Stiekem voelde zich zeker weten gevleid, maar, ja, maar is, is Poetin een sexybal in Rusland? Ja, dat is blijkbaar. Hij doet er alles aan om dat zo te doen. Ieder jaar gaat hij in de zomer rijden met ontbloot bovenlijf. De man is al 59, geloof ik. Ik vind het geen prettig gezicht. Maar ja, ik heb al die meisjes daar gesproken. Dat zijn meisjes van 25, 26, soms jonger zelfs nog. Die vinden dat de meest sexy man op aarde. Ik heb uh, jarenlang een foto op mijn koelkast gehad van een Poetin in een ontbloot bovenlijf die in een klein bootje stond te vissen met een enorm opgeblazen borstkast. <laughs> Dacht ik nou, hè, voor iemand van toe, was hij, weet ik veel, begin 50. Ja, niet ja. onwaardig. Nou, ik weet niet, het feest had iets heel iets geks. Want uh, ja, het, het was op een gegeven moment werd het zelfs een beetje eng. Want wat je daar zag, was echt de generatie Poetin. Dus een, een complete generatie van jongeren, hoog opgeleid, uh, uh, mensen die een hoop kunnen, een hoop geld hebben. Mm -hmm. uh, ontzettend mooie mensen die die helemaal losgaan op een feest. Uh, maar, Was daar eng aan? Nou ja, nee, nee, dat niet, maar dat ze compleet geen politiek besef hebben. Dat ze het allemaal, ze laten zich een beetje uitbuiten... voor zo'n Poetin-party, die meisjes gaan allemaal uit de kleren. Niemand die daar kritische vragen durft te stellen. Niemand die... Uh... Hallo, Olaf, ze zijn aan het feesten. Jij bent als journalist. Nee, nee, nee. nee. Maar, kijk, wij zouden toch, zou je naar nou een Rutte-party gaan? Nou. Half naakt? <laughs> nou ja, dat laatste <laughs> weet ik niet maar. <laughs> Rutte party wel. Of een balkan party of zo. Hey, zelfs, zelfs mijn Amerikaanse collega's zeiden van nou, Obama-parties die zijn, die zijn in New York ook echt nat dan. Maar blijkbaar kan het in Rusland wel. Het is echt de generatie Poetin die feestvies. Nou, ja, ik vond dat een, een beetje schokkend. Maar ik begrijp niet zo goed wat je de schokken daar schokken aan vindt. Nou ja, uh, kijk, het is. Uh, je bedoelt omdat hij niet zo'n brave borst is, Poetin? Normaal nee, hij... niet. Bedoel, nee. Dat land is hartstikke corrupt. Uh, er gebeurt allerlei verkeerde dingen. De meeste mensen noemen Poetin gerust een moordenaar. Maar uh, ja, dit was hier uh, totaal geen vorm van kritiek. Maar is dat een beetje, uh, zeg maar. De, de, de blauwdruk van hoe nu um, de jongeren in, in Moskou erover denken... is dat totaal niet politiek geïnteresseerd? Nou ja, als je, ja, precies. Als je tien jaar geleden dezelfde veldjongeren in dezelfde grote club gooit... met ook allemaal strippers, dan waren dat kritisch jongeren geweest. En ja. Dit is een totaal andere generatie. Het interesseert ze niet, ze zijn er helemaal niet mee bezig. De meisjes die ik daar gesproken dat heb... dat dan? Ja, apathie. Uh, dat land is de afgelopen tien jaar natuurlijk zoveel strenger... en zoveel ondemocratischer geworden. Dat, dat, dat, dat heeft zijn effect. Dat heeft, uh, zij hebben ze hebben geld, willen feesten. Who cares? Ja, who cares? Het het niet maar toch staan ze daar. Kijk, wij, wij zouden weg zijn gegaan en zij blijven daar gewoon dansen. Ik, uh, ja. uh, het, het was heel maar moeilijk jij bleef om dat ook dat... tot het einde. Tuurlijk. Maar het was heel moeilijk om dat op dat moment te begrijpen. Maar ik denk dat als we hier over een paar jaar naar terugkijken... en Poetin is alweer president of hij is weet ik veel. Uh, het is niet te voorspellen wat hij man gaat doen. Maar ik denk dat als we er dan naar terugkijken... dan zeggen we van ja, die Poetin-party... Dat was echt een historisch moment. Wat was het leukste aan? Uh, de strippers. <laughs> toch, wel, toch wel de strippers. <laughs> Goed, we ga je weer terug, Olaf? Ja, Naar zo Moskou? snel mogelijk. Zo snel mogelijk, nou oké, okay. jammer. Tot snel dan. Okay. Uh, 1 over half 10, tijd voor het nieuws. Hier is Job Boot. Radio 1, het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de Libische leider Gaddafi een diplomatiek offensief begint. De Portugese minister van Buitenlandse Zaken heeft in Lissabon gesproken met de gezant van Gaddafi... ter voorbereiding op de topconferenties van de NAVO en de EU, morgen en overmorgen in Brussel. Ook is er een vertegenwoordiger van Gaddafi op weg naar Cairo, waar de Arabische Liga bij elkaar komt. Bij alle drie de conferenties staat een mogelijk vliegverbod boven Libië hoog op de agenda.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 Jongeren kunnen, als het aan minister Schultz ligt... vanaf november beginnen met rijlessen als ze 16,5 zijn. Als ze vervolgens slagen voor hun theorie- en praktijkexamen... mogen ze vanaf 17 jaar de weg op onder begeleiding van een ervaren bestuurder. De minister wil dat jongeren zo meer ervaring opdoen achter het stuur... voordat ze alleen mogen rijden. Nu zijn jongeren, die net hun rijbewijs hebben gehaald... relatief vaak betrokken bij ongelukken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ja, uh, dan moet ik even de ruststand noemen. Moet van de regisseur. <laughs> nee, goed. Tottenham, AC Milan 0-0. En daar hoor je het zo meteen Frank Wielaert over natuurlijk. En Schalke 04, Valencia 1-1. En daar zo een Ragnar op. beat I've been thinking about you This is Radio 1 VNN today There's. Ja, flinke gevechten vandaag weer in Libië. En ondertussen zou Gaddafi gezanten naar Lissabon, naar Cairo, naar Wenen en naar Athene hebben gestuurd. Tenminste, wordt gezegd. En internationaal wordt natuurlijk nog steeds gesproken over een eventueel vliegverbod boven Libië. Maar ja, of dat er nou wel of niet komt, volgens journalist en Gaddafi-kenner Gerbert van der A, maakt het allemaal niks uit. Want Gaddafi laat zich echt door niets of niemand bang ma maken. Voorlopig gaat hij echt niet weg, zegt Gerbert. Goedenavond, Gerbert. Goedenavond, ja, dat is natuurlijk vandaag al de hele dag in het nieuws... van die, die, die afgezanten van Gaddafi uh, nee, nee. die daar op een diplomatieke missie zouden zijn. Wat, probeert, wat proberen ze voor elkaar te krijgen voor Gaddafi, denk jij? Nee, nee, ik, ik denk dat hij probeert om. Uh, de afgelopen weken heeft hij natuurlijk het een beetje verpest doordat hij nogal oorlogzuchtige taal uh, uitkraamde. En omdat hij nogal oorlog, oorlogzuchtig te werk gaat. Ja, ook. precies. Dus, de, maar misschien dat hij nu probeert te redden wat, wat er te redden valt. Um, uh, kijk. Maar ik bedoel, denk je dat ze op pad zijn om hem? Uh, en ergens een vrijgeleider naartoe te geven? Of? Oh nee, ik denk niet dat hij een vrijgeleider wil. Ik denk dat hij een soort van uh, misschien een vredesakkoord zou willen sluiten met uh, de opstandelingen en uh, uh, hervormingen of, of iets dergelijks. Maar uh, nee, ik denk niet dat hij dat dat hij het land zal willen verlaten. Hmm. Ik denk wel dat dat hij... is. Maar jij, <coughs> pardon, jij denkt dat heeft allemaal echt geen zin. Hij, hij blijft zitten waar hij zit en hij gaat nergens naartoe. Ja, nou, um, kijk, er, er is nu natuurlijk een, uh, een wapenembargo. En er uh, wordt gepra gepraat over die no-fly no zone. Ja. Um, ja. En inmiddels is er een, een, een, uh, is er een onderzoek gestart door het internationaal strafhof. naar uh, oorlogsmisdaden. Um, nee, nee, het wordt ook steeds moeilijker voor hem om, om weg te gaan. Ik bedoel, als hij het land verlaat, dan uh, wordt hij aangeklaagd uh, in Den Haag. En dan. Ja, uh, eindigt hij op dezelfde manier als Charles ja. Taylor bijvoorbeeld of uh, Milosevic, dan uh, komt hij in de gevangenis. Dus in, in die zin is, was dat misschien ook niet een hele handige actie. Want, want nu heeft het West ook geen, geen wisselgeld. Ik bedoel, de aanklager is onafhankelijk. Dus uh, ook als er een soort van akkoord wordt gesloten met Gaddafi dan. Ja, die, die aanklacht kan niet zomaar uh, gestaakt worden. Dus hij, er is ook geen weg terug. Hij moet nu wel bijna door, doorvechten tot het einde. En dat, ja, misschien was dat niet zo handig van ja, uh, de internationale... internationale gemeenschap. Nee, nee wat had, wat had de internationale gemeenschap dan moeten doen? Um, ja, nee, ik, ik denk dat het enige wat je had, had kunnen doen... en uh, waar serieus over nagedacht uh, had moeten worden... en misschien nog steeds serieus mm. over nagedacht kan worden... is wat Ronald Reagan in 1986 heeft gedaan. De plat bombarderen. Uh, uh, nou ja, gewoon het paleis van Gaddafi bombarderen. En ik, ik heb er vandaag nog met een Libië over gehad. Want je hoort heel veel Libiërs roepen van... ja, we willen geen militair ingrijpen. Maar, maar ja, militair ingrijpen en een bom op het paleis van Gaddafi, dat zijn wel twee... De meeste Libiërs zijn, zouden volgens mij wel heel blij zijn als de Amerikanen of de NAVO of, of Nederland desnoods uh, het, het paleis van Gaddafi in Tripoli uh, bombarderen. Ik weet niet of dat hij dan ook meteen dood is, omdat hij vast uh, heel veel bunkers daar onder de grond heeft zitten. Maar dat zie jij eigenlijk als enige... Uh, of hij blijft zitten, nee. uh, of dat gebeurt er. Ja, de, de, alle andere maatregelen die je kunt bedenken, die hebben misschien over uh, twee, drie, vier, vijf jaar effect. En uh, in de tussentijd kan Gaddafi uh, blijven zitten en uh, proberen opstandelingen uit te schakelen met uh, alle wapens die hij heeft. En ja. hij heeft behoorlijk veel wapens. Dus. En de optie dat hij zich overgeeft? Ja, dat, dat, ik kan me dus niet voorstellen dat dat, dat, dat gebeurt. Uh, hij, hij heeft de afgelopen week op, op, op tv zoveel keer geroepen. Dat die, ja, als de Libiërs Gaddafi niet willen, dan ben ik het leven niet waard. En ik zal ervoor zorgen dat de Libiërs Gaddafi uh, zullen liefhebben. En ik zal blijven tot het eind. Ik bedoel, dat soort taal heeft hij uitgeslagen. Ja, dus je dat kan, kan van gedachten veranderen. Nee, toch? nee, dat, nee dat, ik denk ik niet. Dat nee? Gaddafi, ja, misschien dat uh, balken nou, en nee, dat kan. Maar hij heeft in Rutte. zijn hoofd, je hebt een boek over hem geschreven. <laughs> waar, waar, waarom nee, kan hij dat nee, niet? Precies, als ik, als ik in zijn hoofd, bedoel, ja, bedoel, het is toch een, een kwestie van eer. En bedoel, de Nederlanders hebben ook. Wel eergevoelens, maar in, in de Arabische wereld is dat nog net wat belangrijker. En uh, al alles draait uiteindelijk om eer. Dus nee, hij kan het gewoon voor zijn eigen gemoedstoestand niet maken om dan nu te vertrekken. Dat zou een enorme schande zijn. Ja, maar denk je dat hij het niet kan maken omdat hij het nou eenmaal gezegd heeft en dan leidt hij enorm gezichtsverlies? Of denk je dat hij ook echt diep in zichzelf voelt dat dat, dat niet kan. Dat is, dat is om zijn eigen persoonlijke eer. Of is het meer nee, van, ja, ik, ik, denk dat... ik heb dit nou eenmaal gezegd, dus ja. Nee, ik, nee, ik, ik, ik denk dat hij echt gelooft, gelooft in wat hij zegt. Dat Libië het beste af is met hem ja? uh, aan, aan, aan, aan de macht. Ja, ja, alleen uh, hij, hij, hij verkoopt dat op een nogal, nogal uh, rare manier. En uh, hij, hij, hij past ook nogal vrede, tactieken toe om, om aan de macht te blijven. Maar ja. ik denk wel dat hij echt denkt dat als hij vertrekt, dat Libië dan uiteenvalt in, in stammen. Dat fundamentalisten, Al-Qaeda. Wat hij altijd tijd roept over Al-Qaeda. Ik denk dat hij dat echt gelooft. En ik, op zich kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, de, de moslimbroederschap was altijd in de omgeving van Benghazi heel machtig. En je ziet ook heel veel mannen met, met lange baarden. En als ik daar rondwandelde mm. twee jaar geleden... dan kwam ik ook heel veel moslimbroeders tegen... die openlijk durfden te zeggen van uh, ik, uh, ik steun Gaddafi. En ook de dag van de woede waarop het allemaal begon in Libië... dat, dat gebeurde ook door de... Door de moslimbroeders die dat organiseerden. Ja, dus, dus dat is op zich niet de, een heel dreigement als hij dat zegt. Nee, nee, nee. nee, dat, nee dat, dat zou best kunnen dat het die ja. kant op gaat. En, maar je zegt wetenschappers de ook. eer, hè, zeg jij. De, de, de, hij heeft te veel eer. En dat, dat zit in, in, in die mensen daar. De, de, dat grond natuurlijk ook voor Mubarak. Die zei ik ga ook niet weg. Ik sterf ja. op Egyptische ja, grond. En de volgende dag was hij weg. Ja, maar Mubarak was, was een soort marionet van het leger. Het leger heeft en had in Egypte de mag, echte macht in handen. En Mubarak ja, was een soort poppetje. Ja, die, die, die dansen naar de pijpen van, van het leger. Maar in, in, in Libië is Gaddafi is, is het leger, zeg maar. Ik bedoel, zijn zoons. Leiden de belangrijkste elite-eenheden binnen, ja. binnen dat leger. Dus, dus, dus het leger heeft in Libië niet de macht om Gaddafi weg te sturen. En dat hadden ze in Egypte en Tunesië, had het leger die macht wel. Dus de enige optie, denk jij, om van Gaddafi af te komen... is het paleis bombarderen? <laughs> ja, nee, ik, ik zou het een hele vergaande maatregel vinden. Maar, maar wel de enige. Als, je, als je de Libiërs wil helpen en als je wilt voorkomen... dat er de komende maanden misschien nog eens duizenden doden, tienduizenden doden vallen, dan zou je dat serieus moeten overwegen. Maar dat gaat er vast niet van komen, want Obama is ontzettend terughoudend, er zijn minister van Defensie nee, en, en de u doet ook geen bal. Heel veel westerse landen doen alsof ze zo, zo daadkrachtig zijn, maar ze doen het denk ik vooral om zichzelf een goed gevoel te geven, van we doen iets terwijl ja, de enige maatregel die echt kan werken, daar denken ze niet serieus over na, dus dat is... Ze luisteren maar... niet naar je, Gerbert van der Haag. <laughs> dat is wel duidelijk. Nou ja, ik, uh, misschien... ik, zou, ik zou het zelf ook heel moeilijk vinden... Hoor, om het paleis van Gaddafi <coughs> nou ja, te bombarderen. Maar... Uh, kijk, vorige keer heeft hij ook niet het loodje gelegd. Hè, toen had gebeurde nee, door misschien... Reagan. Dus nee, ja. nou, toen is alleen een... Z n, z n zijn wel dochter, een aantal mensen, Ja, geadopteerde hmm. dochter. Um. Ja, nee, ik, toen ik, ik sprak een paar dagen geleden met een, met een diplomaat. Die zei van, ja... Uh, is het niet mogelijk dat er een paleisrevolutie komt? Dat er iemand in de nabijheid van Gaddafi... Uh, hem gewoon Brutus. vermoord. Ja, ja, en dat gebeurde honderd jaar geleden ook toen de Pasjas nog over uh, uh, Libië hechten. Uh, ja, de, de, de, de, de zoons onderling zij kunnen het al niet zo goed met elkaar vinden. Dus ik kan me ook voorstellen dat sommige zoons van Gaddafi misschien nu toch denken van. Ik hoorde een van de zoons al op tv zeggen van... ja, nu is er een reisverbod, nu kan ik niet meer op safari. Dus ja, <lacht> dus de, de, de, de, ja. er wordt wat uh, uh, gemorcht uh, in zijn eigen familie. Dus ja, dus, wie weet. Wie weet, een Gerbert van Da, A, dankjewel. Ja, Graag gedaan. Zometeen is hier Rick Gerritsen um, En die is, dat klinkt een beetje raar... maar die is heel erg goed in het... Familie, uh, families overhalen van net gestorven mensen om uh, hun organen te laten afstaan. En hoe die dat doet en hoe die dat aanpakt, dat hoor je zo meteen. I drive. Started with a fight that she could fly and drive yes tried to save her life And I had to realize When I shot my baby two eyes That she could fly and drive yes tried to save her life and I sing She's all De tunes hoor je met Train of Life. BNN Today. Ja, als er één onderwerp is dat bij BNN veel aandacht krijgt, dan is het toch wel orgaandonatie. Vorige maand reageerde BNN-voorzitter Patrick Laudiers nog teleurgesteld op de afwijzing van een nieuw orga orgaandonatiesysteem door minister Schippers van Volksgezondheid. En toen we Patrick daarover spraken, zei hij het volgende. Nou, er was ooit na de donorshow kwam er een commissie en die heeft een uitvoerig rapport geschreven waarin actieve donorregistratie één ding was, maar ook dat ziekenhuizen beter moesten worden, dat de, de, de, de uitleg van doktoren richting de patiënten of overleden patiënten nog helderder zou kunnen. Dus ik ik onderschrijf dat dat het in de ziekenhuizen nog, nog kan verbeteren. Ja, de bal ligt dus nu bij de ziekenhuizen, zou je kunnen zeggen. En daar wordt natuurlijk al volop gewerkt aan een betere manier... om, om nabestaanden over de streep te trekken... als, uh, als die moeten beslissen of ze de orga organen van hun overleden familielid doneren. Rick Gerritsen is voorzitter van de Medisch-Ethische Commissie... van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Artsen. Even ademhalen, hele mond vol. Zelf um, Intensive Care Arts in het Medisch Centrum in Leeuwarden. Rick, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, maar daar gaan we het eigenlijk al niet hebben, over hebben. Waar we het wel over hebben is dat jij je al jaren inzet voor orgaandonatie. Jij voert orgaandonatiegesprekken. Dat is natuurlijk onderdeel van je ja. werk uiteraard. Maar dat, dat, is, dat onderdeel hebben wij het hier over. En dat betekent, je praat met mensen die, uh, die net een familielid hebben verloren. En jij praat met die mensen of, dat familie, ja, of, of jij dan de organen mag hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Nou, ik of niet ze, hoor. Maar nee, de, maar de, de, artsen de organen mogen transplanteren. Mogen gebruikt geworden, ja. ja. En daar ben je heel goed in. Nou ja, ik... Het lukt mij bovengemiddeld vaak om toestemming te krijgen, laat ik het zo zeggen. Hoe en... vaak is het je niet gelukt? Nou, Eén keer. Maar één keer is ja, het je niet is... gelukt? En dat weet ik nog precies. Is... Want? Wat was toen de omstandigheid? Nou, dat was een familie die was heel duidelijk tegen... waar geen enkel ruimte zat voor uh, zeg maar verder overleg. Dus dat was, dat was een bij voorbaat al verloren zaak. Oké. Okay. Ja. En jij zegt, jouw, jouw gemiddelde score... het is allemaal een beetje, een beetje naar om het zo te noemen ja, ja. natuurlijk... maar jij hebt... Een... Ja, in dat Nederland. In maar even zo, is veel beter dan de rest van de artsen. Nou, in Nederland is het zo dat wij bij maar één van de drie gesprekken. dat het lukt om toestemming te krijgen om de organen te doneren. En ja, het lukt mij dus bijna altijd. Ja. Dus het is een. Ja. Maar je moet, je moet wel realiseren dat orgaandonatie is een grote zeldzaamheid. Uh, ik werk zelf in Leeuwarden. Daar mm -hmm. hebben we drie of vier van die procedures per jaar. En ik heb natuurlijk ook niet altijd dienst. Dus zeg maar, zo'n gesprek doe je maar een beperkt aantal keren per jaar. Ja, want er is en... bijna nooit iemand geschikt voor orgaandonatie. Nee, orgaandonatie is een super Mensen die zich nu als ja registreren in het register... is ontzettend fijn dat ze dat willen doen. Maar het is meer een bereidheid om eventueel later donor te worden. Ja. En de kans dat dat gebeurt is echt bijzonder klein. Ja. He, minder dan een half of nog minder dan procent. Maar als je dan... Uh, uh, uh, ja, ik, ik heb een, een, een ja. um, Nou, ik, ik vind het een beetje lastig om trouwens... om mezelf even als voorbeeld ja. te nemen. Want dan... <lacht> Laten we even mijn oma. Ik heb geen oma, dus dat kan ja. ik rustig zeggen. Ja. Mijn oma is overleden. Stel, ik ben het enige familielid ja. nog. Ik moet daarover beslissen. Um, en, en ik praat met jou. Mm -hmm. Wat heb jij voor kwaliteiten dat jij mij zo ver krijgt... dat ik zeg ja... Doe ja, dat, mijn, de organen van mijn oma. Wat ik ontzettend belangrijk vind... is dat ik jouw oma al een paar dagen op de intensive care heb behandeld. En dat we zeg maar, uiteindelijk hebben besloten dat we haar niet beter kunnen maken. En dat ze dus zal overlijden. Dus als het goed is, ken ik jou al. En weet jij wie ik ben en ik weet wie jij bent. En ik weet, weet ook al een klein beetje wie jouw oma is geweest. Mm -hmm. Dus het is ontzettend belangrijk om, om die band te gebruiken... om nou ja, jou te kunnen overtuigen dat... Wat je oma zou kunnen gaan doen na haar dood... is wat ze daarvoor ook al deed... namelijk heel sociaal zijn en mensen helpen. En daarmee probeer ik zeg maar, de donatie als ja, wens van de overledene... Uh, zeg maar, als laatste sociale daad van de overledene neer te zetten. En dat is voor, uh, ja, voor ja, vrienden is ja. vaak dus, een troost. Dus als ik moeite mee heb, dan zeg je... ja, maar dan zie je het zo dat je, je oma... het kan nog één keer in haar leven of nou ja, na ja, haar leven iets ja. goeds doen. Ja, zoiets, maar als ik ja. nou zeg van ja, want dat, dat heb ik wel eens gehoord... dat mensen zeggen ja, maar dat wil ik niet... want als je het hart eruit haalt, dan haal je ook de ziel weg. Dus dat, dat wil ik niet hebben. Nou, dat, dat kan ik heel goed voorstellen. Zeg, als jij dat zo voelt, dan is dat zo. Dus dan gaan we... Als we over orgaanatie praten... praten we niet meer over de hartdonatie. Laten we het hart in ieder geval zitten. Maar misschien mogen we dan wel nog de nieren doneren. Ja, ja dus je gaat eigenlijk onderhandelen met mij. Nou ja, onderhandelen is het niet. Dat ik, orgaan ik, ik, wel, het die is, niet. Het is ontzettend belangrijk... voor de mensen op de wachtlijst. En daarmee ook voor de Nederlandse samenleving. Hè, want die mensen... Die gebruiken heel veel zorgkosten. Mm -hmm. Dus het is voor onze als maatschappij ontzettend belangrijk dat er de organen die er zijn. want het is een zeldzaamheid. dat die ook beschikbaar komen. Dus daarom ja, is het denk ik. Ja, onderhandelen is een naar woord. Maar ik vind wel dat we. als jij beslist dat je het niet wil. dan wil ik wel dat dat een overwogen beslissing is. Dus niet dat je het uit gemakzucht. Zeg maar, daar kom je bij mij niet mee weg. Je moet, het wel, je moet er wel over nagedacht <lacht> hebben. Wat noemen ze een, een, een geval. of nou ja, een, een situatie. wat echt moeilijk voor je was? die je nog goed ah, bijstaat? Dus, het is altijd ontiegelijk moeilijk. He, het, het, niemand maar heeft, waarin je al je ja, overredingskracht moest gebruiken. En ah, toch dus, lukte het. Ja, Er zijn natuurlijk gesprekken waar... zeker vind ik altijd als het jonge of semi-jonge mensen met kinderen betreft... En, en die kinderen zijn, vind ik, altijd bij zo'n gesprek aanwezig... Ja, dan, dan is het emotioneel ontzettend sterk, of ontzettend zwaar. Dus en... bijvoorbeeld, je, je praat met een moeder, ja. en de vader is net overleden... en die kinderen zijn daarbij bij het gesprek? Nou, als de moeder dat wil, ja. ja. En ik vind het belangrijk. En zeker kinderen die een leeftijd hebben van nou, zeg maar meer dan 10, 12 jaar... die ze kunnen snappen waar het over gaat. Ik vind het heel belangrijk dat die ja, meedenken en het proces meedoen. Maar ja, die kunnen ook van die, van die geweldig duidelijke vragen stellen... als van, ja, maar uh, hoe weet je dan dat papa dood is, of... Uh, en waarom moet dat dan? Of, uh, en Waarom is, kan je hem niet redden? Uh, precies, uh, ja, precies ja. dat is toch jouw werk. En dat, ja, dat zijn, ja, die snijden dan... Dat zijn echt Hoe haal steen. je een kind over? Nou, die haal je niet over. En kinderen zijn heel duidelijk... Het leeft onder kinderen, vind ik, best wel goed. Er zijn speciale programma's op scholen geweest... waarbij het zeg maar, bij jonge mensen al behoorlijk goed leeft. Dus het is... Uh, zeg maar, ik heb nog nooit... Gelukkig zijn er weinig gesprekken waar kinderen bij betrokken zijn. Maar, en daar heb ik ook nog nooit problemen gehad. Eerder steun van die kinderen dan... Mm -hmm. Dan, dan remming. Waar, waarom ben jij hier beter in dan andere artsen? Waarom lukt het jou beter, dit soort gesprekken? Met meer opbrengst? Ja, het, het, het, zeg maar, ik vind het echt een deel van mijn werk. En ik vind het mijn... Ja, passie het klinkt zo'n groot woord. Maar het is echt mijn, mijn, ja, roep, of mijn roeping om te zorgen dat het goed komt. Dus ik, nou ja, ik, ik ga er echt voor. En... en... Ja, ik gaan, echt maar de gaan de andere artsen er niet? Of laten ja, die er misschien sneller bij zitten? Sommigen niet. Natuurlijk zijn er een heleboel zoals ik die ook gepassioneerd hun werk doen. En, maar er zijn ze ook die het zeg maar, gewoon als een ja, noodzakelijk kwaad of een, een, een, een tijdrovend deel van hun werk vinden. Ja, en dat vind ik niet acceptabel, gezien het, het ernstige tekort. En, dus, en dan, die, die, dan zegt er misschien een familie: nee, en dan laat ze erbij zitten. Precies, ja, dat zou je ja. Als jij zeg maar, jou. Oma zegt van, nou, het hart mag niet, dan kan je daarmee het gesprek afsluiten. Maar je kan ook denken van, nou, misschien kunnen we dan nog verder praten over de, over de nieren en de lever. Ja, ja. <laughs> Je denkt weer een stapje verder. Ja. Is er een, een, een verkeerd moment om hierover te beginnen? Absoluut. Ja, ik denk dat verreweg de meeste weigingen komen doordat de timing niet goed is. Je moet ontzettend duidelijk naar familie zijn dat je dat de patiënt, dat de geliefde is overleden, dat hij dood is. Dus je moet het gesprek voeren als iemand hersendood is. Niet daarvoor. Je moet heel duidelijk scheiden je rol als dokter-behandelaar. Ja. En dan is dat klaar, want je, de patiënt is overleden, punt. En dan begint er een nieuwe rol. Daar laat ik ook altijd letterlijk tijd tussen zitten. We gaan heel even naar het voetbal. Ja. Ragnar er is gescoord. Goal voor Schalke 4 De Duitsers op een 2-1 voorsprong tegen Valencia. Het begint allemaal aan de linkerkant van het veld. Er komt een hoge voorzet waar de keeper van Valencia maar één handje tegenaan krijgt. Dan kan Farfan de bal van een meter of zeven afstand inschieten. Komt er een rebound omdat die bal wordt onderschept weer door die keeper. En die goal is van Gavranovic, een nog hele jonge Zwitserse aanvaller. Die eigenlijk speelt in de plaats van Klaas-Jan Huntelaar. Hij is de meest diepe man. En hij kan die bal via de binnenkant van de paal uiteindelijk over de doellijn van Valencia krijgen. En dan spelen we in die tweede helft nog helemaal niet zo lang. Nog geen tien minuten, maar staat Schalke opeens op een 2-1 voorsprong. En Schalke is de ploeg die sinds de rust het initiatief in de wedstrijd ook het meeste had genomen. Ja, Rick Gerritsen, dit is, uh, voetbal gaat ook altijd maar door. Het door leven. En dat, dat, dat is een ontzettend belangrijk. Precies. <laughs> maar je was aan het vertellen. Je moet het goede, het goede moment uitzoeken. Ja, moet... toen, toen zei je van ja, degene moet wel overleden zijn. Maar dat, dat lijkt me logisch. Nee, maar dat is niet zo. Want sommige mensen die, zeg maar, die proberen al... Doen, zeg maar, doen zo goed hun best... dat ze al voor het overlijden... het gesprek aangaan oh. over de natie. Zeg maar voor het iemand echt fysiek... juridisch is overleden. En dat, dat kan leiden tot heel veel misverstanden. En daarmee denk ik tot weigeringen. ja. Dat kan ik me maar, voorstellen, als mijn oma nog niet dood is. Ja, dan... maar Andersom gebeurt het wel, hoor. Families beginnen vaak, zeker families die er heel positief tegenover staan... die beginnen vaak al voordat het feitelijk iemand echt is overleden... al te vragen van, goh, zou het ook kunnen zijn dat... ik heb regelmatig dat families er al mee komen. En dat is natuurlijk ja, dat, is, dat is heel fijn ja. voor ons. Je hebt één keer meegemaakt dat je het aan iemand moest vragen... die aan, aan iemand zelf, hè, die nog in leven was. Ja, dat, dat, is, een, dat? dat is het allerbijzonderste wat ik ooit heb meegemaakt. Het was een jongen... Die was neergestoken en die besloot dat hij niet langer beademd wilde worden. En toen heb ik gevraagd of hij het dan goed zou vinden dat hij ook zijn organen zou doneren. En dat, nou, daar was hij meteen over uit. Dat wou hij graag. En dat is natuurlijk ja dat is een, dat is een hele rare ervaring. Ja. ja. Maar die hoefde niet te, na te denken, die hoefde niet met zijn ouders nee. te overleggen? Nee. nee. De ouders wisten dat hij daar positief te over stond. Dus toen we daarna met de ouders daarover spraken, herkenden zij hem daarin... Dus, en die stonden er ook volkomen achter en zijn partner ook. Dus dat was, ja, dat was een hele gekke situatie. Hoeveel organen extra zou het opleveren omdat jij het doet op de manier hoe jij het doet? Nou ja, we hebben er uh, zeg maar, uh, ongeveer 200 procedures per jaar waarvan een twee derde weigeren. Als we het nou terug kunnen brengen tot, uh, tot een derde weigeringen... Dan, dan zijn we volledig van de wachtlijst af. En gelukkig geef jij lezingen met waarom het jou wel lukt, geloof ik, hè? De ik probeer de titel. les te geven. Ik probeer die ja. kennis en die passie over te dragen ja. op anderen. Laten we hopen dat meer artsen het op de Rick Gerritsen manier doen. Want dan heb je maar één weigering. Tot nu toe tenminste. Ja. Rick Gerritsen, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Frank Wielaert, Tottenham, AC Milan. Ja, gewoon hop door met het voetbal. Ja, dat hoort er ook gewoon bij. We hebben een uur gevoetbald. Het is nog 0-0. Maar de wedstrijd is een stuk opener geworden. Want Tottenham Hotspur hoeft zich niet meer te verstoppen. Milan probeert het tempo te verhogen in de wedstrijd. En dat zorgt automatisch ook voor meer ruimte als de Engelsen de bal hebben. De Engelsen die nu een penalty claimen. Omdat Seedorf de bal uit een voorzet tegen zijn hand krijgt. Maar dat gebeurt nadat de bal eerst tegen zijn rechterbovenbeen komt. Daar stuit het hij dan een beetje ongecontroleerd vanaf. Ja, dan kun je nog je handen wegtrekken wat je wil. Daar komt hij dan per ongeluk tegenaan. Scheidsrechter de Bleker uit België wilde er dan ook niets van weten. Slechts een corner uh, uiteindelijk uh, voor Tottenham. En ja, die bal wordt uiteindelijk overgekopt dan uh, door Dawson. En zo komen, uh, komt Milan dan uiteindelijk toch nog wel weer aardig weg. Maar Milan ja, dat jaagt op die ene treffer die ze nodig hebben... om in ieder geval een verlenging af te dwingen tegen Tottenham Hotspur... na een uur voetballen. Dank Frank, dank Ragnar. Zometeen natuurlijk het einde van de wedstrijden bij Langs de Lijn... met Robert Meder. En wij zijn er overmorgen weer.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 Dit is Radio 1.